Precies vijf minuten voor zes, Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Plaat. om vijf minuten voor zes. Jan Wolkers, hier is het contact wal. Ben je daar? Over. Dag Willem Ruijs, hier ja, ben ik. Het is uh, vijf of zes. Ja, ik heb het ook vijf of zes. Over. Jan, wij gaan uh, even testen. Of jij uh, goed doorkomt hier. Want er waren nogal wat klachten vanmiddag. Of niet al te veel. Dat het wat te hard was. Wij hebben ook de indruk dat jij rustig bij je tent kunt blijven zitten. En als een ander dat knopje inhoudt. Dan ben jij hier te horen. Dus als je nu een klein uh, verhaaltje wilt vertellen. Dan gaan we jou even uittesten. Over. Dat is waar mijn. Ik heb een verschrikkelijk uh, verdragende stem. Iemand die les. Uh, die verstand had van zangkunst. Die heeft me vroeger eens gezegd. Dat ik uh, een van de grootste zangers ter wereld zou kunnen worden. wat mijn stemvolume betreft. maar dat ik geen wijs kan houden. Dat is inderdaad waar. Moet ik dit ding nu. Uh, kijk, ik hield hem anders zo. Nu heb ik hem vlak bij mijn mond. Nu hou ik hem 10 centimeter er vandaan. Nu is hij er 10 centimeter vandaan. Nu hou ik hem er 20 centimeter vandaan. Nu hou ik hem er 20 centimeter vandaan over. 10 centimeter is het beste en als je dan nog even kunt uh, vertellen in dezelfde bewoordingen als vanmorgen hoe jij de zee inrende en met eieren op de borst terugkwam, met datzelfde vuur erin, dan kunnen we jou uh, even testen op 10 centimeter. Ga je gang Jan, over. Ja, dit is 10 centimeter. Uh, kijk, je vraagt hier vuur van mij jongen. Dat kan je maar niet zo uh, eruit slaan hoor. Maar uh, ik zal nog even snel iets vertellen enzovoort. Kijk. Nee, ik moet je even iets echt vertellen. Daarom was ik bijna te laat hier. Want ik had hier mijn klokje laten uh, uh, hangen. Dus ik had alleen de tijd in de tent en ik had nog even rondgelopen. En toen zag ik hier ineens een tortel zitten. Ik zal nog precies zeggen wat voor een het is. En ik riep steeds, Koekoe. koekeroe. Want ik heb vroeger zelf dus ook een tortel gehad, hè. En ik bleef maar zitten kijken, het zat op de televisiemast van de, van de barak hier. Over. Uh, een beetje vuur, dat komt er bij jou altijd uit. Sterke persoonlijkheid vind ik jou. Goed, vanaf de Bredenburg gaan wij een call vaststellen. Het is, dacht ik, niet nodig. Morgen vijf voor twaalf. Vijf voor twaalf voor uitzending. Ik heb begrepen dat we gaan praten over de school extra. Ik zal het in de inleiding zeggen. En uh, voor de rest leuteren we lekker door, want het uh, gaat uitstekend. Je komt... Uh, Dacht ik soms woorden tekort in de tien minuten om het helemaal te maken. Zou Jan anders een vraagje? Ik wil toch nog, want daar zijn we vandaag overheen gegaan. Het aspect van de geestelijke beleving nog een beetje horen. Omdat, we, omdat je het Weermachtbericht hebt gelezen toen. Dus namelijk toch wel in vergelijking met Godfried Bomas willen we van jou ook wel horen. Of dat een kleine plaats inneemt. Een kleine opmerking van jou nog voordat we gaan sluiten. Dus ik krijg hem weer terug. Over. Willem, wat jij zegt uh, over geestelijke beleving. Ja, uh, ik bedoel, als je dat van Godvriet een geestelijke beleving vindt, dat een beetje zit de zeur in die tent en het enthousiasme van mij over het eiland, geen geestelijk beleving, maar een fysieke aangedaanheid, ja. dan uh, uh, geloof jij waarschijnlijk toch wel uh, in een scheiding tussen lichaam en geest waar ik niet in geloof. Over. We gaan hier niet te ver op in. Zo bedoelde ik het eigenlijk niet helemaal. Het is alleen zo dat het accent bij Bowmans duidelijk alleen op het geestelijke werd ge gelegd. En bij jou, uh, voor zover wij er hier uh, wijs uit kunnen worden. Kijk, het is natuurlijk, uh, uh, uh, ik begrijp donders goed wat je zegt hoor Jan. Als jij uh, over je zeehond praat en over je school extra... dan is dat een duidelijk een geestelijke beleving van de eenzaamheid en het alleen zijn. Maar het accent wordt dan op de natuur gelegd, dacht ik. Als ik dat niet begrijp, dan wil ik dat even graag van je horen. Over... Nee, dat heeft niets te maken met geestelijk of niet geestelijk. Wat een rare uh, onderscheiding is natuurlijk. Maar wel met isolement. Hè? Godfried zat in die tent. Die heeft zich helemaal uh, in die tent eigenlijk teruggetrokken. En eigenlijk kwam er in die tent niet zoveel geestelijk leven uit. Want als ik zo geïsoleerd zou moeten zitten door het weer... dan zou je nog wel eens iets anders horen als ik dus echt alleen maar in die tent zat. Hè? Maar uh, bij mij... Uh, ik heb zo'n groot territorium meteen hier, omdat ik erop uittrek. En dat zou ik ook doen als het stormde en zo. Ik zou niet weten wat mij nou uh, precies binnen die tent zou moeten houden. Over. Uitstekend begrepen op de Bredenburg. En dat is nou het enige wat ik inderdaad, of het enige, dat wilde ik nou ook horen. En proberen we morgen in de uitzending weer. Vanaf de Bredenburg, een laatste opmerking van jou voordat we gaan sluiten. Over. Over. Ja, het is inderdaad wat je zegt, jongen, dit, dit uh, leven hier, daar ben ik zo uh, enthousiast over, hè, dat uh, je ziet wel, ik zou iedere dag wel een uur kunnen praten. Dat is echt waar, hoor. Dat is geen flauwekul. Als ik hier dus echt, hè, dat ik een, een dagboek, uh, als het ware echt een dagboek van een eiland, Precies wat ik doe hier. Dat vanaf uh, s ochtends de ochtendgymnastiek die ik mee we gek naar staan te kijken. Tot aan uh, de nachtwandelingen. Zo bij dat hele flauwe schijnsel van de maan. Dat zou echt een uur kunnen vullen. Maar het mag niet zo zijn. <laughs> uh, Willem, uh, wel ter hè. Eten jullie smakelijk. Uh, ik denk heus wel aan jullie hoor. Je, trouwens, dat kan je wel begrijpen. Ik, uh, ik, uh, in, mijn, uh, in mijn uitzendingen komen vaak dingen. Uh, over de vaste wal, ik zal geen verjaardag overslaan. En alle zulke, zulke soort dingen komen erin. Die vinden ook, die, die overdenk ik ook. Die spelen ook een rol als ik hier rondloop. Dat is natuurlijk zo. Want de mens is niet eenmaal, die heeft niet alleen maar twee ogen. Maar je bent ook de hele tijd bezig met van alles. Goed, uh, Willem, doe iedereen de groeten, huh? wel te rusten, tot morgen. Hier is dan de Bredenburg. Alleen ja en nee als antwoord. Uh, begrijp ik jou een beetje of begrijp ik je niet? Alleen ja of nee. Over. Jazeker, maar het heeft wel een paar uitzendingjes geduurd. <laughs> Dag Willem. Dag Rotzak. Dit was de Bredenburg. Zender uitzetten, over en sluiten.